En uh, ook hier aanwezig is uh, Eike de Vries. Goedenavond allemaal. Een hele goedenavond. Ja, en uh, wij hebben jou even erbij gehaald omdat jij een uh, heel leuk verhaal te vertellen hebt. Hè? Ja, hadden... ja, leuk verhaal, leuk verhaal. Ja, ik, uh, dat was wel een leuke anekdote. Precies, ja, precies. Ja, het heeft te maken met een winkelmandje. En niet zomaar een winkelmandje, maar het, het winkelmandje. Winkel... Of, het winkelmandje van... CBS. Maar vertel eerst nog even wie je bent. Uh, nou, ik ben eigenlijk uh, de Vries. Ik ben werkzaam in de juwelen-sieradenbranche. Ik ben uh, ik heb opgeleid in uh, het Nederlands strafrecht. Daar wenste ik uiteindelijk niet in te gaan werken. En ik vond het leuker om toch met, met edelmetalen bezig te zijn. En ik uh, kijk ook een beetje naar uit om uh, de zaak van vader over te nemen wat dat betreft. En ja, dankzij de crisis, ja, we zijn daarnaast ook een, voordat ik het vergeten, een, behalve juli ook een pandjeshuis. Dus we worden veel geconfronteerd met, uh, met alle lagen van de bevolking die in de financiële problemen zitten. En die uh, ja, toch, toch op de een of andere manier het eindje bij elkaar proberen te knopen. En zodoende was ik getriggerd om mezelf te verdiepen in de economie. En ja, uiteindelijk zodoende kwam ik ook bij het uh, ja, libertarisme uit als, als, als, als antwoord, de Oostenrijkse school, et cetera. En, en zodoende. Ja, Oké, okay. en je bent nog verkiesbaar geweest voor de Libertarische Klopt. Partij Utrecht? Ja. Ja, en, uh, ja. ga, je, ga je met de provinciale verkiezingen nog meedoen? Uh, nou, ik heb op dit moment nog niet echt plannen, uh, dus ja, dat is iets waar ik, uh, waar ik nog, nog even over moet, moet overleggen. Ik heb nog, nog te weinig contact gehad met, uh, met anderen in Brabant, want ik ben onlangs uh, verhuisd naar uh, de Bos. Ah, gezellig. Nou, we hebben zometeen nog een Brabander erbij, dus uh, Henry Serton. Hallo. Hoi, jij bent er ook weer? Ja, ik ja. ben er ook. Ik kom regelmatig in de Bos. Oké, okay, nou ah, dan kunnen kijk, jullie wel, nog een keer uh, samen even. gaan zuipen. <laughs> nou, kunnen we eens een keer afspreken, lijkt me leuk. Ja. Henry gaat uh, jullie zometeen nog veel meer interessante dingen vertellen, maar uh, eerst gaan we naar het nieuws. Ja, we beginnen het nieuws zoals gewoonlijk met goud, zilver en de bitcoins. Uh, ja, uh, de bitcoin die heeft het dus, uh, de, de laatste weken even heel erg goed gedaan. Het staat bijna tegen de 500 euro'tjes aan. Maar uh, jongens, uh, we krijgen nu weer een inkoopmoment. Want ik zie het weer een beetje naar beneden tuimelen. Het staat nu op dit moment op 440, maar het kan zometeen zomaar even weer een ander bedrag zijn. Maar we uh, denken wel dat we weer even kunnen inslaan. En hoe doet het goud het? Goed, uh, men maakt zich zorgen. In Irak is het een en ander uh, gebeurd. En uh, dan gaan mensen op zoek naar veilige havens. En het goud is natuurlijk een uh, veilige haven. Die zit nu op uh, 1273,70. Dus die gaat weer richting de 1300 dollar. Mm -hmm. En uh, zilver zit op 19,523. Mm -hmm. Dus uh, en ja, zeker met uh, alle onrust op de wereld uh, gaat dat nog verder omhoog. Uh, Zo is de verwachting. Ja, dan gaan we nu even naar uh, de nieuwsberichten... Er is weer een hoop gebeurd in uh, de wereld. Uh, nou ja, laten we gewoon even beginnen met uh, de directeur van uh, RTV Utrecht. Want uh, wat is er met die man aan de hand? Ja, de regionale omroep van Utrecht. Kijk je er wel eens naar, Johan? Nou ja, toen tijdens de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, toen zijn we er nog op geweest. Met uh, het supergrove pak, weet je wel. <laughs> nou, <laughs> ja. nou ja, Geen stelsel. zegt uh, het wordt... Uh, publiek gefinancierd. Het is een publieke omroep, dus uh, overheidsgeld en de directeur die krijgt uh, bijna twee ton mee uh, naar huis. Wow. Ja, je, hebt, je hebt dus die, uh, die uh, balken en de norm, daar is heel lang over gediscussieerd wat er wel en wat er niet onder valt. en ja Deze uh, hoge ambtenaar die mag dus, uh, ja, die, die mag dus eventjes een uh, twee ton uh, verdienen. Um, en ja, dat uh, leidt tot een nodige kritiek. Zeker omdat de beste man zich ook nog P van de Aar noemt. Oh, ja, ja, ja, dan krijg je het al hè. Nou, ik, ik vind ook de ophef over rijkdom bij, uh, ja, op, op basis van belastinggeld... ...vind ik ook veel terechter dan de ophef over rijkdom uh, van vrijwillige handel. Ja, Heet, uh, als iemand die heerlijke, heerlijke patatjes bakt uh, extra succesvol is... ...en daardoor heeft hij iets meer ja, inkomen... Ja, dat is toch prima. Ja, fair, en, uh, en dat, uh, ja, het, dat uh, het zijn hopelijk veel mensen met me eens. En in dit geval heb ik ook het gevoel dat uh, we zitten nu ook in een tijd met heel veel hogescholde werkloosheid. Hè? De, heel veel sectoren worden getroffen door het uh, ja, failliet gaan van bedrijven. En uh, ik ben eigenlijk van mening dat als jouw baan bestaat uit betaald worden door belastinggeld, en iemand van die hogescholde werkloos is bereid en gekwalificeerd om het te doen voor 10% minder salaris, dan zou dat zonder discussie moeten kunnen gebeuren. Het is, uh, het is ons geld, het is om ons te faciliteren. Wat is, uh, ik, ik denk dat er geen enkele bezwaar zou moeten zijn om dat zo uh, zuinig mogelijk te doen in deze tijd. Ja, gooi het gewoon op de vrije markt en dan krijgt iedereen ja, uh, een eerlijk salaris. Uh, ben ja. ik het met je eens, maar, uh, ja, tuurlijk, uh, kijk, uh, maar dat kan je op elke, uh, overal als eigen gebruiken. Maar ik vind ook in de ja, mensen die een beetje in het ouderwetse denken zitten van uh, ja, partijen zijn echt verschillend en we zijn vrij en er bestaat geen dwang, dan is dit denk ik toch een reëel idee. Ja, dus je raakt je baan kwijt, jij ja, hebt altijd goede opleiding gehad en dan zit er iemand anders uh, van belastinggeld, zit twee ton te verdienen terwijl ja. jij dat ook kan. Ja, dat, je hebt die ja, kwalificaties. ik zou het vertellen, ik heb bij een lokale omroep van Heemstede gewerkt en daar was het gewoon, al, iedereen was daar een vrijwilliger. Oh, echt waar? Ja, en dan kregen we kregen wel uh, geloof 13.000 gulden subsidie, maar dat ging meteen naar de, de Buma en de Sena. Voor <laughs> de ja dat En we konden er een paar rolletjes toiletpapier en een paar pakken koffie van kopen. Dus, dus zo deden we dat. Daar ja. maakten we een hele goede radio mee hoor, moet ik zeggen. Ja, ik. Ik, ik vind het ook wel een beetje merkwaardig hoe het allemaal uh, georganiseerd is. Hè? Je hebt dus de overheid uh, die financiert zo'n regionale omroep uh, voor, een groot, uh, voor een groot gedeelte. Ja. En dan wordt zo'n omroep in een stichtingsvorm georganiseerd. En dus de overheid wordt niet als het ware aandeelhouder. Dat hij ook nog uh, op, op aandeelhoudersvergaderingen iets te vertellen heeft uh, over uh, de manier waarop het, uh, waarop het subsidiegeld wordt uitgegeven. Maar een stichting is zo ongeveer uh, de meest ondemocratische uh, ondernemingsvorm die je maar kunt bedenken. Hè. Het bestuur kan eigenlijk alles helemaal zelf bepalen. En er is geen aandeelhouder, ook niet de private aandeelhouder. Er is niemand die hun uh, kan corrigeren. Ja, klopt. Dus eigenlijk is, het, uh, eigenlijk is het bizar. En daarmee is de regionale omroep, net zoals alle uh, ZBO's, net zoals woningcorporaties. Ja, een, een, een, een enorme weeffout in, uh, in de hedendaagse samenleving. En die in Utrecht trouwens, die woningcorporatie, is ook een pvda Dat weet ik toevallig. Ja, ja, ja. ja dat ja, ja, weten ja. we nog uit de verkiezingstijd. Ah, ja. dat, heeft niks, dat heeft niks met ons kent ons te maken, toch? Dat is gewoon toevallig, ja. toch? Ja. ja, welkom in de Hollandse democratie, hè? Oh ja, oh ja. Ja, en dan uh, gaan we even naar het volgende bericht, uh, de, de, de Nederlandse. Ja, eigenlijk, uh, sorry dat ik nog even inbreek, maar ja? eigenlijk wat je zegt is... Uh, als je nu werkloos bent, dan had je gewoon eerder lid moeten worden van de PvdA. Ja, dat kan je wel <laughs> zeggen, ja. Dan, dan was je nu, had je nu een goed betaalde baan gehad. Ja. Uh, we gaan even naar de, naar de Rotterdamse haven. Uh, Kijk, havendirecteur zegt het volgende: Milieuregels, schaden, belang, Rotterdam. Ja, en dat zegt iemand, want een haven is in Nederland niet een puur private aangelegenheid. Hè? Nee. Een havenbedrijf heeft vaak publieke aandeelhouders, omdat ja, het is iets strategisch is en. Uh, ja, of vanwege defensiebelangen moet het in, het, in, in, in het, in het in landshanden blijven. Net zoals de, werk, de, de netwerken van KPM. Die zijn nee. ook te belangrijk om uh, privaat te zijn. Ja, Zo vindt ja. onze overheid. Maar deze, ja, laten we het noemen, hoge ambtenaar... die zegt van, uh, ja, met te ambitieuze milieuregels... prijst Nederland zich uit de markt. Ja, we hebben de neiging te ver voor de muziek uit te lopen... En andere landen in de verte uh, te staan, uh, nou ja, toezwaaien. Zie daar Nederland eens gaan. Heel, heel treffend dat hij dit zegt. Uh, ja. Ja, dat zelfs mensen uit de publieke sector aangeven uh, dat uh, overheden momenteel wel heel erg ver gaan, ja. Ja, is natuurlijk uh, een teken aan de wand. Ja, we zijn uh, de allerhoogst uh, opgezadelde moraalridders. Hè? Ja. Maar uh, ja, die moraalridders die uh, rijden een. Uh, Dalend pad uh, van de economie af natuurlijk. Het is, uh, ja, ik, ja. ik vind het heel verwerpelijk. Want ja, ik persoonlijk ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, groen en uh, milieuwelzijn uh, wordt geboren in, een, uh, in welvaart. En uh, ja, je kan jezelf heel arm maken. Zo arm tot op het moment dat je gewoon helemaal niks meer te kiezen hebt op groen gebied en op ecologisch gebied. Omdat je gewoon moet overleven. En ja, ik snap niet waarom we die richting op moeten gaan. Yeah. Nee, vergeet niet. Hè. Uh, Nederland heeft ooit een industrie gehad. Allemaal omgevallen. Alle, hè, we, we, we, we hebben heel weinig industrie meer. Uh, we wilden met de kenniseconomie, hadden we allemaal uh, nou, dienstverlening, ook heel veel financiële dienstverlening. Financiële dienstverlening allemaal genationaliseerd. En momenteel klopt Nederland zich nog op de borst, want we zijn nog... Uh, distributieland. De haven uit Rotterdam, dat is echt iets waar men in Nederland trots op is. Maar je ziet hoe dit nu wordt verkwanseld. Dit is eigenlijk een noodsignaal. Er komen rooksignalen vanaf Rotterdam die in de lucht staan. En mijn indruk is dat de overheid ook hier overheen gaat walsen. Uh, en dat gaat natuurlijk ten bate van, uh, van, van Hamburg en, uh, en Antwerpen. Ja, zou je zeggen dat zij zeg maar, uh, erop in hebben gezet? Hebben zij gewoon infiltranten gestuurd om ons om zeep te helpen? Of zijn we zelf gewoon zo stom om het in ons eentje te doen? Ik, ik, denk, uh, ik, ik denk dat het uh, dat Nederlandse minderwaardigheidscomplexe, dat we eigenlijk overal... Wij doen soms beleid dat als onze grootste concurrent ons kon saboteren... dan zouden dus ze ons laten doen wat wij doen. Dan vraag ik me af, wordt het echt gesaboteerd door onze grootste concurrenten? Of zijn we zelf gewoon zo enorm stom dat we het aller slechtste wat we maar kunnen doen, dat we dat aan het doen zijn? Ik snap niet waar dit op slaat. Ik heb wel eens het gevoel van: Nederland moet kapot. Zijn die partijen doelbewust bezig om Nederland ja. af te breken? Moet, is, het, is het een doel om Nederland echt compleet kapot te krijgen financieel? Moet dat binnen een paar jaar de, gebeuren? Je zou het bijna denken, ja. ja. Ik snap niet Het wel heeft, heeft wel iets te maken met uh, een hoop van. Uh, dat, dat geldt voor België, hè, voor Antwerpen zeker. Uh, in mindere mate natuurlijk ook voor Duitsland. Daar heb je uh, een meer, uh, meer katholieke bevolking. Hè. Je hebt wel het, het, uh, het, het, de Calvinistische volksaard. Met dat sober leven. En uh, ja, um, eigenlijk ook een soort van uh, minderwaardigheidscomplex daarover. Dat niemand uh, groter is dan. Uh, dan, dan, dan God. Oké, okay, dus uh, dit is jouw argumentatie om te zeggen... we doen het gewoon ja. zelf. Wat mij is dat is intussen gemillimeterd. Uh, ja, ja, ja, ja. Hoe gek moet het worden? Ja. Nee, ik, ik, denk, ik denk dat je heel erg moet oppassen... dat het, dat het nu langzamerhand... En, en dat zie je ook... Uh, en dat, dat, dat merk je ook dat, dat, dat, dat mensen dat steeds meer vinden... dat het wel tijd wordt om gewoon voor ons, uh, ja, voor, voor ons land ook op te komen. Ja. Ik bedoel... Um, we hebben er niks aan dat straks iedereen in, of uh, bij het UWV werkt, of bij de Belastingdienst, of bij het Ceip, ja. of werkloos is. Hè? Ja. Je, je, hebt, je hebt uiteindelijk de marktsector wel, uh, wel nodig en ja, oh ja dat dit is een noodsignaal van, uh, van, van een van van de laatste successectoren in Nederland, in Nederland als distributieland, als zij nu ook beginnen te klagen over stroperige regels en bureaucratie. Ja, dan moet de overheid nu echt iets gaan doen en moet echt een stapje terug doen. Uh, ja, ook als er geen we, ja, libertarische partij in het kabinet vertegenwoordigd ja. is. De overheid ja, wat... moet juist helemaal niks doen. Nee, precies. Ik denk ja. dat ze een grote uh, energie- en geldzuigmachine hebben. Ja. Ja, en die sluiters inderdaad, uh, kunnen ze op steeds minder dingen aansluiten. Dus ja, we kunnen nu wel wachten tot ook dit helemaal uh, kapotgezogen is. Maar ja. ik denk dat het uh, inderdaad tijd wordt om dit eens ja. wat uh, kritischer te gaan bekijken. Want... En dan, dan, dan vraag je af van al het geld dat ze wegzuigen: waar gaat het naartoe? Nou, dat kan ik je zeggen: naar de moerasvogels. Ah, <laughs> zijn die weer terug in Nederland? Ja, dat is uh, lachen toch. Er uh, moeten miljoenen uh, komen voor het herstel van het leefgebied van de moerasvogels. Belangrijk. Ja, serieus, ja, dus wij voor ja, betalen met z'n allen, of ja, we willen of niet? Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Ja. Wat is er mis met om. een vereniging van de moerasvogel? Wat, uh... ja, <laughs> die moeten ook subsidie hebben, hè, zonder dat ze er om gevraagd nee, hebben. Nee, gewoon ja, al gaan met leden en contributie. Ja, ja, er liep, zijn, het liep, zijn dit... liep een, een moerasvogelfluisteraar voorbij en heeft gefluisterd met die, <laughs> die moerasvogels. En die, die menen te verstaan van wij willen subsidie, wij willen subsidie. Nou, die ja. vereniging is er ook. Hè? Dat, dat, dat is de initiator ook van het plan. Dat is natuurmonumenten. En natuurmonumenten, die heeft uh, leden en donateurs. Dus het, het, het had gekund. Uh, maar ja, je hebt altijd van die mannetjes, hè? Van, die, uh, van, van die politieke mannetjes. En die kloppen zich als gorillas op de borst. Hier ben ik om te helpen. Dat okay, is <laughs> met een superman ja, Inderdaad, inderdaad. Nou, en zo uh, werd er 2,2 miljoen euro uh, ja, door de Rijksoverheid en uh, de gemeente Kampen uh, om... Uh, ja, werd, werd even bijgelegd, hè. Oh, wow. Zo van kijk ons eventjes, lekker royaal zijn, He, ja, daar krijgen ja. we een... Uh... Ik kan me best voorstellen dat ze geen nee zeggen. Ja. <laughs> ja dat, dat, dat, heel natuurlijk, ja. Zo, oh, oh dankjewel, hier ja. zeggen wij geen nee tegen. Nou, dan durf ik te ja. weten dat de volgende stap is dat er jagers komen en die gaan lekker al die beesten afknallen. <laughs> nee, maar goed, er zijn nog wat verdere details aan het uh, bericht die wij de luisteraars uh, niet mogen onthouden. Uh, nou, laten we niet te veel over uh, de details hebben, hè? Uh, ik wens uh, natuurmonumenten heel veel succes met de gift die ze hebben gekregen. Uh, en verspil het ja. wijzelijk, hè? Uh, verspil het, uh, het wijzelijk, vraag vooral weer opnieuw uh, om subsidie, want ja... Ja, maar ze dus hebben ook thuis... donateurs toch, natuurmonumenten, die krijgen toch ook uh, gewoon giften. In, inderdaad, maar ja, goed. Als, als de overheid zo royaal aan het tracteren is, waarom niet? Uh, ja, ja, ja. Ik, ik, ik, ik raad hen aan om snel weer om een gift te vragen. Ja, uh, het, het tij is hun goedgezind. Ja, uh, goed, ja, nou, wie het tij ook goedgezind is, uh, zijn de mensen die uh, aan de juiste kant van uh, de draaikolkjes zitten in het budget van de NAVO. Want daar blijken nogal wat zwarte gaten in te zitten. Ja, je hebt uh, overheden en boekhouden. En je, hebt, je hebt wel natuurlijk de belastingdienst die, uh, die, die van, van de private sector uh, ja, heel veel dingen uh, kan vragen en eisen. Maar bij de overheid zelf uh, zijn die eisen vaak wat minder streng. Ja. En zo blijkt ook de NAVO, hè, waar we eigenlijk al jarenlang uh, gewoon trouw uh, contributie aan uh, betalen. Maar ja, dat er eigenlijk best wel veel gaten in de boekhouding uh, zitten. Dus wat dat betreft, ja, het zou misschien handig zijn dat die belastingambtenaren gewoon eens eventjes gaan kijken bij de Europese Unie, de NAVO en andere verenigingen waaraan we miljarden uh, contributie betalen. Ja, het probleem is alleen, ze kunnen er moeilijk bij, want er staat overal classified op. Ja, nou ja, dat is vaak ook een trucje. Hè. Ik geloof dat ook een groot deel, uh, als, als je die Euromania film hebt uh, gezien, ook een groot deel van het Europees uh, beleid, dat het, uh, dat het op dezelfde manier uh, gelabeld wordt om uh, de, de, de persvrijheid uh, te onderdrukken. Ik bedoel, ja, hè, dus uh, wat dat betreft uh, slim gedaan. En als je wilt frauderen, ga vooral bij de NAVO werken, uh, want... Uh, daar mag uh, de journalistiek geen toezicht op houden. Ja, goed. Ja. Zo kunnen wij dus ook niet zien uh, hoe ons belastinggeld uh, verspild wordt. Ja, dan heb ik hier nog een bericht over een bakker. En niet zomaar een bakker, maar een bakker die een sensitiviteitstraining moet gaan doen. Dat is een heel mooi scribbelwoord. En waarom moet die bakker een sensitiviteitstraining doen? Omdat hij geen cupcakes wilde bakken voor een homostel? Uh, ja. hij, wilde de, hij, hij wilde inderdaad niet uh, een streng religieuze bakker die niet uh, de opdracht wilde aannemen om een trouw uh, cake of een trouwtaart te maken voor een, uh, voor een homoseksueel stel inderdaad. En toch, die, uh... zijn, die zijn een rechtszaak tegen hem begonnen en uh, die, die heeft, uh, de, de eigenaar Jack Phillips die heeft uh, die, uh, die, uh, die rechtszaak verloren en nu moet hij zowel de cake bakken, als uh, een sensitiviteitstraining uh, ondergaan, waarin hij moet leren dat uh, ja, in, het komt erop neer dat hij altijd uh, gevoelig moet zijn uh, voor de gevoelens van uh, minderheidsgroeperingen. En dat is dus uh, volg van de, ja, de dominante tijdsgeest, zeker in de Verenigde Staten, de politiek correct denken. Waarbij het dus niet om gaat uh, dat de bakker in kwestie die Jack Phillips uh, eigenaar is van zijn eigen zaak en zelf bepaalt welke opdrachten hij aanneemt of niet. Ja. Nee, hij mag niet discrimineren en daarmee uh, op een traumatische manier uh, homoseksuele stellen kwetsen. En uh, ja, het, het is hetzelfde als uh, iets uh, waar, waar ik me in Nederland erg druk over heeft gemaakt, namelijk, heb gemaakt. Namelijk dat um, de eigenaars van cafés niet zelf mogen beslissen of dat er in hun cafés wel of niet gerookt mag worden. En uh, het is in feite een aantasting van uh, het recht op eigendom, het recht van privé-eigendom. En het, het komt neer op een, niet de jure, he, niet voor de wet, maar wel de facto, wel feitelijk een, ja, de nationalisatie van in dit geval een bakkerij, maar bijvoorbeeld ook. Want dan is het de staat he, die bepaalt met wie dat je associeert, ook zakelijk. En want dat, dat heeft Ludwig van Mises een heel ooit uh, is, in Omnipotent Government en Socialism heeft hij dat begin jaren 20 en uh, in de uh, jaren 30 heeft hij dat dus beschreven. Dat. De eigenaar van een bepaald goed Is degene die bepaalt wat, wat ermee gebeurt. Ja. Dat klinkt logisch. Maar als de overheid regels gaat stellen. In mijn zaak. En bepaalt met wie ik associeer op zakelijk gebied. En bepaalt of er wel of niet gerookt wordt. Dan is, de over, dan is de overheid eigenaar van die zaak. En ik niet meer. Ik ben dan alleen maar zaakhouder. Ja. Zaakwaarnemer. Kijk het is hetzelfde als dat ik jou een fiets geef. En ik zeg hier is jouw fiets. En je mag er alleen op rijden. Eh, op dinsdag en op donderdag tussen 2 en 4. Als ik, als ik dat kan bepalen. En ik kan dan je fiets afnemen als je je niet aan mijn regels houdt, dan ben ik de eigenaar van de fiets. En dat is dus ook de fout die heel veel mensen maken. Als ze bijvoorbeeld kijken naar de economie van Nazi-Duitsland, dan denken ze, maar ja, privébezit bestond nog wel, maar privébezit bestond nominaal. Dat wil zeggen in naam. Mm -hmm. ja. En bestond de jure, dat wil zeggen voor wet. Maar de facto, en dat is waarvoor Mises in Socialisme en ook in uh, Omnipotent Government opwijst, als je niet deed wat de staat wilde, dan werd je onteigend. Ja, ja, of was dat een Jood was, Ja, precies. Ik bedoel, IG Farben, een heel bekend uh, bedrijf in Duitsland, die had heel veel Joodse directeuren, die zijn allemaal oneigend. Dus als je niet deed wat de staat wil, en ze werden gedwongen, uh, eigenaars van bedrijven, werden gedwongen om uh, hoge contributies te betalen en afdragen aan de NSDAP, de Nationaal Socialistische Arbeiderspartij, de Partij van Hitler, dan ben je dus niet eigenaar van die zaak, alleen in naam, nominaal. En dat zie je hier dus ook. Het is dus eigenlijk, worden we langzaam... Kijk, uh, en het woord wat ik nou ga gebruiken, daar roept heel snel verkeerde reacties op. Maar puur sociaal-economisch zakken we langzaam af naar een fascistische staat. Nou, en fascisme betekent niet per definitie uh, de holocaust. Het betekent niet per definitie uh, zelfs Mussolini. Om een voorbeeld te geven, Spanje is heel lang een fascistisch land geweest. Van de jaren 30 tot de jaren 70. Polen was een fascistisch land toen Nazi-Duitsland dat binnenviel. Ja? Dus... De naam fascisme heeft een enorme echo klank van oh, concentratiekampen en je mag dat woord niet gebruiken. Want dat heeft met de holocaust te maken en dat soort zaken. Maar ik gebruik het hier in een sociaal economische context. En ik zeg, het sociaal economisch systeem van uh, de fascisten, dat was een systeem waarbij de staat de facto eigenaarschap claimde, eigendom claimde van alle bedrijven en alle zaken door regels op te leggen. En waarbij dan het privébezit nominaal bestond. Het werd namens de staat beheerd door de nominale eigenaar. Mm -hmm. Dat is de kwestie. En naar dat systeem zakken we dus af. En dat is ja, dit, deze straf. En dat zie je dus ook als het gaat om roken in cafés en zo. Uh, we glijden langzaam af naar een, naar een economisch fascistisch systeem. Een corporatistisch systeem. En uh, dat is bijvoorbeeld ook het systeem wat het, het CDA bijvoorbeeld traditioneel voorstaat. Al sinds de jaren zestig. Ik, ik vraag me ook af, dat, dat, dat, dat homo-stel, wil dat per se bij die bakker die taart hebben? Of... <laughs> <Ja>. <laughs> het, het, het, het, het lijkt me nogal wat om, om, om, om iets, uh, iets, iets te kopen bij iemand die jou eigenlijk niet mag. Dan weet je gewoon dat hij in het cakeforum loopt te spuren. Nou ja, kijk, weet je wat dat is? Uh, ik had vroeger lang haar en een leren jas aan. En als ik hier in Eindhoven op Stratum zijn in 1980 uh, bepaalde cafés binnen gaan, dan werd ik gewoon geweigerd. En uh, als je daar jezelf over ergert, en je krijgt dan te horen dat je via de overheid je gelijk kan halen, dan zullen er toch veel mensen in de verleiding komen dat ook werkelijk te doen. Want natuurlijk is het frustrerend om, en, en, en kwetsend om gediscrimineerd te worden. Natuurlijk. Ik, ik snap de emotie achter de actie van het homoseksuele stijl wel, alleen uh, de manier waarop ze proberen hun gelijk te halen, met staatsmacht en, uh, en dwang en zo, aantasting van het eigendom, daar ben ik geen voorstanders aan, maar ja, uh, dat betekent niet dat discriminatie uh, prettig is, dat dat leuk is om te ondergaan, dat is het niet. Maar het, het, het punt is dat zolang er een, een, een staat is die jou op dat gebied tegenmoet wil komen, dat zie je ook met de claimcultuur, zolang de staat maar jou tegenmoed wil komen dat jij een miljoen uh, of meer krijgt als je toevallig wat hete koffie over je jurk of je broek uh, knoeit, dan zullen daar mensen zijn die daar gebruik van maken en de staat die faciliteert dat. En, ja, en dat... dat gaat van kwaad tot erger. Natuurlijk, inderdaad. Ja, en dan hebben we nog een bericht van het, uh, ik, uh, even kijken, hoor. de, de Europese, Europese Centrale Bank? Uh, want die verlaagt de rente naar uh, onder de 0%. Uh, is dat mogelijk? Kijk, dat is het punt, hè? Uh, de, de ECB krijgt haar mandaat, tussen aanhalingstekens, van, van, de, de, Europe van, de, van de EU, wat, wat een overheidsinstantie is. En. Uh, ja, waar hebben die zich aan te houden? Die kunnen dus schijnbaar de, de, de rente tot beneden het nulpijl verlagen. Waarmee er dus een malis, een straf staat op sparen. En ik denk dat het van belang is te beseffen dat inflatie komt goed uit. Is voordelig voor mensen die schulden hebben. Want daardoor wordt geld minder waard en hebben ze dus minder schuld. En het zijn vooral uh, grote bedrijven. En het, zijn, het is vooral de overheid die enorme schulden heeft. Dus inflatie is gun, gunstig voor die groepen mensen. Het is niet gunstig voor mensen die op een heel klein salaris of een uitkering moeten rondkomen. Het is niet uh, gunstig voor werkelozen of bijstandsmoeders. Uh, het, is, het is niet gunstig voor mensen die van een klein pensioen moeten leven. Maar het is ontzettend gunstig als je maar veel schulden maakt. En je hebt kapitaal genoeg om te overleven. En dan zit je toch snel in het, in het, in het, ja, bij, bij grote bedrijven. En dan zit je bij de overheid. Ja, die overheid die, die, die, die neemt wetten aan die, die gunstig zijn voor hun eigen overleven. Voor hun eigen bestaan. En in dit geval is het dus van belang om die rente zo laag mogelijk te krijgen. En als mensen nu maar veel gaan uh, uitgeven, denken ze, dan wordt de economie uh, gestimuleerd. Hè. Dat, is, dat is het idee van Keynes. Keynes die dacht dat sparen slecht was. En dat uh, de, de, het, het, het, het, als de consument ging consumeren, als die geld ging uitgeven, dat dan daardoor de economie werd uh, aangestuurd. Of, hè, dat, dan ging, zou het beter gaan. En dat is een misvatting. Want volgens de Oostenrijkse school uh, komt uh, rijkdom, vloeit voort, uit productie. En productie ontstaat nadat een, uh, nadat een ondernemer kan investeren. En investeringen komen, u raadt het al, juist spaargeld. En wat we dus nu aan het doen zijn, en dat zie je dus nu met, met die hele foute politiek van de ECB. Want de ECB is dus een economische instelling, maar dit is gewoon politiek beleid. Hè? Ja. Dit is een economische instelling die gewoon politiek beleid voert. En dat is ook in feite wat het, het hele Keniciaans en, en het hele ke neo keynesiaanse beleid. Dat is niet economie, dat is politiek. En dat willen mensen nog wel eens door elkaar houden. En wat je nu ziet is. Kijk, de industriële revolutie vond plaats in een tijd. Waarin ondernemers relatief ongestoord aan kapitaalaccumulatie deden. En kapitaalaccumulatie is gewoon een proces waarbij ondernemers veel kapitaal vergaren. Mm -hmm. En met dat kapitaal kunnen ze investeren in arbeid. Ze kunnen investeren in kapitaalgoederen. In fabrieken, in productiemodellen. Uh, productiegoederen. Ja, ze, en, en ze kunnen land kopen om daar nieuwe fabrieken op te zetten. En daar is uit de, de industriële revolutie uit voortgekomen. En met die industriële revolutie heeft dat het proces van kapitaalaccumulatie heeft een enorme vlucht genomen. Waarom zijn mensen die hier in West-Europa werken productiever dan mensen die in arme gebieden werken? Niet omdat wij harder werken, maar omdat de hoeveelheid kapitaal per arbeider hier veel, veel groter is dan bijvoorbeeld in Afrika of andere arme gebieden. En wat we nu aan het doen zijn, is die, basis, die kapitaalbasis, hè, die, die, die kapitaalaccumulatie, die zijn we aan het vernietigen. We zijn het sparen aan het vernietigen, we zijn het kapitaal aan het vernietigen. En niet een beetje, maar uh, enorm, op een enorme schaal. Je had het net over uh, Afrika, hè? Dat, het, uh, dat, dat, dat dit een belangrijk verschil is ten opzichte van Afrika. Zie je uh, Europa. Een ontwikkelingsland uh, worden, of Nederland een ontwikkelingsland, en hoe snel gaat zoiets als uh, ja, de ECB maar doorgaat met datgene wat ze nu op dit moment aan het doen? Er is niet zo'n eenduidig antwoord op als het okay. misschien in eerste instantie zou lijken, want wat wij ontwikkelingslanden noemen, dat, staat, dat duidt een relatie aan. In vergelijking met ons zijn die landen arm. Ja? Dus, uh, dan, Afrika is een continent, het is geen land. Zijn wij, armer, uh, zijn wij over 50 jaar armer als Zuid-Afrika of zijn wij over 50 jaar armer als uh, Ivoorkust, om maar eens iets te noemen? Ja. Uh -huh. dat, dat, is, dat is natuurlijk de vraag. En uh, uh -huh. ik, ik durf in ieder geval te zeggen dat wij binnen 50 jaar een stuk armer zullen zijn dan bijvoorbeeld China. En de kans is er zelfs dat wij een stuk armer zullen zijn dan Rusland. Als zich, Serebus Paterus, als alle andere ontwikkelingen zich op dezelfde voet blijven ontwikkelen. Ja? Uh -huh. Maar zoals het nu zich laat aanzien, zal Europa zal uh, wegzakken. In de, in de statistieken. Dat geloof ik wel, ja. ja. En Amerika ook. En ik denk dat we dan kijken naar uh, de, de nieuwe rijke landen, zullen dan uh, als alles nogmaals, als alles op dezelfde voet blijft uh, doorgaan, uh, Rusland en vooral China zijn. Ja, En ik denk dat China wel een grootmacht gaat worden. Maar alleen nou ja, China heeft niet echt een uh, aantrekkelijke cultuur. En dus die kunnen wel moeilijk de, de plaats innemen van, maar van Amerika. Daarom Daarom zeg ik ook dat het relatief is. Kijk, ja. kijk in de oudheid was op een gegeven moment uh, Egypte het, het, het rijkste en het machtigste land. Dat had nauwelijks een individualistische cultuur. Snap je? Maar dat, dat was gewoon om heel andere oorzaken. En omdat het in andere landen slechter was gegaan. Dus als hier het, uh, het respect voor privé-eigendom en, en het individu... zich in negatieve zin steeds weer uh, slechter blijft ontwikkelen... en China doet het uh, goed op het gebied van sparen en investeren... En laat in, in vergelijking met Europa dat proces van kapitaalaccumulatie uh, ongemoeid, niet totaal ongemoeid, maar in vergelijking met, dan zul je zien dat China een stuk rijker gaat worden. En dat is eigenlijk ook wel wat er aan de, aan de, aan de gang is, want ik ben in 2000, in 2000 jaar ben ik in China geweest in oktober en dan zie je dus dat daar veel minder regels zijn, dat daar veel meer mag. Uh, daar is geen micromanagement. Het enige wat daar wel is, is politiek micromanagement, maar geen economisch micromanagement. En dat zie je in Singapore en uh, ja, de, wat, wat in de jaren negentig de, de, de tijger-economie werd genoemd. Uh -huh. Zie je dat heel duidelijk. Indonesië uh, hoorde daar vroeger ook bij, maar dat hoor je de laatste tijd minder. Uh -huh. Als hier uh, zowel de economie als de politiek uh, op een bepaalde repressieve manier uh, gemicromanaged wordt, en daar wordt alleen de politiek uh, op een repressieve manier gemicromanaged. Waar gaat hier onze economie, op een gegeven moment kan onze economie binnen 50, 60 jaar zo sterk achteruit gaan dat China uh, ja, rijker wordt als wij. En dat, dat is eigenlijk al aan de gang. Maar is dat, is dat een goed antwoord voor jouw vraag, Jorgen? Nou, ik denk het wel. Uh, ik, ik denk alleen hoe diep kunnen we zakken. Ja, ik, ik, zoals je weet heb ik geschiedenis gestudeerd. En ja, het Romeinse Rijk, Egyptenaren, dat waren allemaal machtige rijken. En uh, ja, dat kan altijd. Het, het, het was een tien jaar geleden dat Will Rogers... Samen met nog een stel andere investeerders en economen bij de VPRO op een programma zaten. En zeiden binnen 20, 30 jaar dan komen hier de Chinezen naartoe. En die komen dan hier naartoe om onze oude gebouwen te kijken. En dan zullen we alleen nog maar een hele kleine dienste-economie hebben. Want zoals het nu gaat, gaat het heel slecht worden. Ja. En daar moesten mensen toen om lachen. Maar ik, ik denk toch dat op een gegeven moment uh, Europa blij mag zijn als we een bloeiende uh, toeristenindustrie worden. Dat we kunnen profiteren van onze oude gebouwen. Want ik vrees dat, ja, dat we met, met zo'n destructief en repressief beleid bezig zijn, dat, dat kan niet goed gaan. En dat zag ik die heren toen uh, tien jaar geleden al. En uh, dat, ja, ik, ik zie steeds meer uh, indicatoren waar, waaruit blijkt dat ze gelijk uh, gaan krijgen. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Duidelijk. Ik, uh, nou, ik kijk de kat een beetje uit de boom. Dus ik uh, doe niet aan uh, toekomstvoorspellingen. Maar er ja, worden natuurlijk wel uh, hele foute beslissingen genomen... als we kijken hoe snel dat we een groot deel van de industrie zijn uh, kwijtgeraakt. Als, als je ziet de afgelopen paar jaar... hoe snel we een groot deel van de, van de financiële dienstverlening... Hè, het enige wat we nog aan financiële dienstverlening hebben is in, uh, in, in, in staatshandel. Hoe, hoe snel dat we dat zijn kwijtgeraakt. Ja, het, het, het kan volgens mij heel snel gaan. Ja. En ja, Ik denk dan wel eens, waar eindigt dit... Ja, ik hoop dat ik ongelijk heb. Ja, ik zie toch een beetje een toekomst uh, zoals dat in het uh, boek van Iron Rand, Atlas Shrugged uh, zag dat je, als ze dan in één keer ziet, dan zit John Galt in zijn vliegtuig uh, boven uh, New York en zie je overal de lichten uitgaan. Ja, dus, nou, de... ik, weet, ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar mm -hmm. je moet natuurlijk, uh, Atlas Shrugged is natuurlijk ook een beetje een, een concretisering van haar objectivistische filosofie en in die zin heeft het een, een filosofisch-symbolische functie ook. Ik bedoel, mm -hmm. Het was niet bedoeld als letterlijke voorspelling, Nee, maar je ziet het wel vrijwel uh, letterlijk uitkomen. Dus, ja, ja, dat, dat is, uh, dat, dat, er zijn heel veel indicatoren inderdaad die ook herkennen waarbij ik denk van nou, uh, at last uh, shrugs again. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ja. Maar, dat ja. is soms nog erger. Dus. Ja, ja. Soms ja als het rekenen, ja, dat... dicht uit zal gaan, dat, uh, dat weet ik niet. Maar uh, wat, wat ik wel weet is dat we uh, zullen afzakken naar een, uh, een veel lager productieniveau en dat we op een gegeven moment uh, in de minnenmoot gaan komen. Dat uh, idee heb ik wel, ja. ja. Nee, goed. Ja, dan gaan we naar het volgende bericht. Ja, dames en heren, er is, er is nog een hoop gebeurd uh, de laatste tijd. Hè? Want wat is er allemaal aan de hand in Amerika? Ja, dat wordt uh, misschien het best beschreven door het uh, boek van Radley Balco. Dat heet uh, uh, The Rise of the Warrior Cup: The Militarization of America's Police Forces. En dat is uitgekomen op 9 juli 2013, dus nu ongeveer een jaar geleden. Uh -huh. En uh, sinds uh, uh, 9-11, 11 september 2001. ...is het aantal uh, gewelddadige confrontaties tussen de politie en burgers... ...waarbij de politie vaak het geweld initieert... ...is ontzettend uh, ja, is eigenlijk explosief gestegen. Dat heeft uh, twee belangrijke oorzaken. Dus, uh, het feit dat de Amerikaanse regering een enorme schuld heeft... ...en overal probeert in hun, uh, op een bijna wanhopige manier uh, geld vandaan te halen. En het feit dat sinds uh, 9-11 dus die, die politiemacht ontzettend gemilitariseerd is... Uh, er is uh, een nieuw department, een nieuwe afdeling van de Amerikaanse overheid gesticht. Dat is de, de Department of Homeland Security. Hè. En die hebben een enorm budget gekregen. En vanuit dat budget vindt die militarisering van de, van de politie vindt plaats. Er worden half-track voertuigen, lichte tanks, uh, bepansering voor. voor uh, hoor, hoor mij, ik wil bijna soldaten zeggen, maar ik moet dus politie zeggen. Mm -hmm. en iets anders wat speelt is dat er uh, relatief veel meer dan in ieder geval in de vergelijking met vroeger. Uh, ...binnen de politie oorlogsveteranen worden aangenomen die in Irak en Afghanistan hebben gevochten. Ja. En uh, verder is de stijlregel zo dat officer safety, hè, de, de veiligheid van de politieagent, voor alles gaat. En dat is echt een soort van zero tolerance uh, regel. Ja. En uh, dat lijkt uit te lopen op een, op een policy van eerst schieten en dan pas vragen. En uh, ik geloof dat, dat jij een aantal... Uh, kon... ja. Ja, het, het klinkt als een feitbrief. Het, het klinkt als een politiestaat. En ik geloof dat Johan, jij had een paar concrete voorbeelden van wat er de laatste tijd gebeurd is. Hè? Ja, we ja, hebben ja, natuurlijk. Uh, wat de laatste heel groot in het nieuws kwam was de Babyburner. Er was een, uh, een uh, home raid in een pand van een, uh, iemand die verdacht was van, uh, van drugshandel. Alleen de persoon in kwestie was daar niet aanwezig. Wie daar wel waren, was een gezin van, uh, van, van, van een familielid van hem. En die waren daar met hun baby en hun kinderen. En toen viel dus net uh, de politie binnen. En die gooien dan een flashbang grenade, dus ze trappen de deur in. Dat is een no-knock raid noemen ze dat. Dus dan dus zonder te kloppen trappen ze de deur in, zoals ze dat ook in Irak deden. En uh, dan gooien ze een flashbang gr een granaat, dus een granaat die dan een, uh, een lichtflits geeft. Die gooien ze dan uh, naar binnen. En die kwam toevallig dus in het uh, mandje van de baby terecht. Die baby die had dus uh, derde graads uh, brandwonden. En die, ja, volgens mij zit, die nog, zit, zit het kind nog steeds in het ziekenhuis. Ja, klopt. Is uh, Nog steeds in een coma wordt het gehouden. Ja. Dus uh, ja, en uh, de agenten achteraf, of de, de, de sheriff zei achteraf... Ja, nee, die agenten hebben gewoon gedaan wat, een, uh, wat ze moesten doen. Ja, wacht even. Daar wil ik even nog op ingaan, want dat is ook een gekmakend aspect. Ja. Ze hebben dus gewoon, een, hè, wat ze dan policy noemen. Ja. Dat zijn gewoon een aantal regels, maar die zijn zo ruim. Het maakt niet uit of er doden vallen of wat dan ook. Hè. De, de hond uh, wordt... Uh, bijna gemakzuchtig neergeknald als hij al kwispelend en happy aankomt gelopen. Want ja, je weet niet of zo'n hond gevaarlijk is, dus afknallen maar. En het antwoord is altijd ja, we, we hebben volgens de policy gehandeld. Ja. Maar in plaats van dus als er onschuldige slachtoffers vallen om die policy is, is, is bij te werken, dus. worden die policies die worden alleen nog maar ruimer gemaakt. Ja. En, en dat is iedere keer het slappe excuus. En dan uh, wordt zo iemand met betaald verlof gestuurd die dat gedaan heeft, en dan is hij binnen een maand weer terug op zijn werk. Dat is echt... Uh, ja, en ze zijn eigenlijk immuun voor kritiek op deze manier. Ze kunnen niet aangepakt worden, want ja, ze hebben zich aan de policy gehouden. Dus wat is, er is niks fout gegaan. Ja, dat er ook niemand zich afvraagt, is die policy dan wel goed? Precies. Ja. Nou goed, er waren nog een paar incidenten. Uh, Henry, je had even gewoon een blik geworpen op uh, wat vandaag allemaal op uh, koplok stond. Nou, niet vandaag, maar ik, ik, ik weet me bijvoorbeeld herinneren een oude man die in een verzorgingshuis was en die zijn medicijnen niet in wilde nemen en dat de verzorgers van het... Uh, Huis die wilde hem toen uh, die medicijnen toedienen met dwang. En toen uh, ja, die man die ging staan en pakte een mes en die zei probeer het maar niet. En toen werd de politie gebeld en toen kwam de politie en die zagen hem staan van een afstand. Die verborgen zich eerst achter een schild. En toen vanuit dat achter dat schild ging om een man van 92, een veteraan van de Tweede Wereldoorlog, hebben ze hem gewoon doodgeschoten. Ja. Of, uh, of een zwerver die, uh, die door vijf agenten doodgeslagen is terwijl hij om zijn vader riep van vader help me, vader help me. Ja, sowieso gelijk zoals was dus uh, van de week gaande. Er was een, uh, ook een man, uh, waarschijnlijk schizofreen, die uh, had last van een toeval. En die rende dan rondjes op straat, daarbij liep hij te schreeuwen. En de buurt was er al aan gewend, dus die belde dan uh, 911... in de hoop dat er dan ambulancepersoneel komt. In dit geval kwam de politie langs. En die begonnen dus die man met zijn uh, zaklantarens uh, neer te knuppelen... net zolang dat hij dood was. Dus uh, ja, dat, en dat is dus aan de lopende band gaande. Dus het is uh, ja. wel heel zorgelijk natuurlijk... En uh, ja, nou waren er dus een aantal mensen die waren het zat. Dus komen we komen eigenlijk bij het uh, volgende punt. Dat was dus, de, uh, ja, dus het verhaal van de Las Vegas uh, copkillers. Dat is een uh, echtpaar, uh, dat heet Miller. En die zijn, uh, ja, die zijn een gram gaan halen op, uh, op politieagenten. In een uh, pizzeria gebeurde het allemaal. Er zijn twee agenten bij omgekomen en een uh, omstander. En daarna gingen ze uh, schietend hun uh, weg. Totdat ze uiteindelijk uh, ja, zichzelf uh, van het leven hebben beroofd. En uh, ja, Henry, vertel jij het verder? Ja, het, het schijnt een, uh, een stel geweest. En als ze getrouwd waren, dat weet ik niet. Maar getrouwd, uh, ja. die, die, die kerel die heeft wel soort, iets soortgelijks uh, in die term op zijn Facebook aangekondigd. Want ik las een artikel waarin werd gelinkt naar zijn Facebook. Ik weet niet of hij nu nog in de lucht is, maar die was twee dagen geleden nog in de lucht. Uh, Facebook-wol uh, van, de, van de dader. Waarin hij dat aankondigde dat hij op zoek was naar een wapen. En uh, werd gevraagd van wat voor wapen zoek je dan door een van zijn vrienden. Hij had 55 vrienden. Uh, en dan zei hij, ja, als het maar een goed contact kan maken met, met, met, uh, met de mensen die ons onderdrukken. Trouwens, van zijn 55 vrienden was niet één bekende libertariër. En ik heb meer dan uh, 500 vrienden, waarvan er 300 libertariërs zijn. Er zat niet één vriend van mij bij. En ik heb verschillende berichten gezien op andere libertarische uh, Facebookpagina's. Waarbij gevraagd werd, uh, kent iemand uh, deze kerel? Heeft iemand deze kerel in zijn vriendenlijst? En er was niemand die hem in zijn vriendenlijst had. Dat sluit niet uit dat het, een, dat het geen libertariër was. Misschien was het wel iemand met libertarische sympathieën. Maar hij was geen onderdeel van uh, de libertarische gemeenschap. Voor zover ik kon zien. Nee, hij wordt meer ge ge gelinkt met uh, extreme rechts. Uh, uh, patriots, zeg maar. Met uh, ja, een ja. nazi Ja, dat stond ook, dat stond ook ja. wel. Dat was zijn coverfoto van zijn Facebook page. Stond Patriot. Ja. Dus het lijkt me dan eerder dat het een soort van conservatief CQ uh, neocon is. Maar goed, uh, hij was wel een... Uh... Tenminste, op zijn uh, Facebookpagina ...daar kwamen ook af en toe wel eens filmpjes van Adam Kokesh... Uh, ...voorbij, ons allemaal wel bekend. En dat was een van de dingen waar hij wel eens naar keek. En naar, ook naar vele andere dingen keek hij natuurlijk. Maar in ieder geval de Amerikaanse media... ...die hebben die, die, dus wel die link gemaakt. En uh, ja, moeten we er blij mee zijn? Nou ja, kijk, de Amerikaanse media kennen... ...zullen ze nog wel snel die link willen maken. En dan met name zenders als NSNBC. NS, uh, ja. Dus ja, dat krijg je dan toch... Uh... Ja, daar kun je je heel druk om maken, maar uh, ja, dat heeft geen enkele zin. Dat, dat gebeurt toch wel. Uh, ik, ik ben ook wel eens voor extreem rechts uitgemaakt omdat ik voor wapenbezit was. Dus die beschuldiging die krijg je nogal snel. Nou, in ieder geval wat uh, Adam Kokers heeft wel gereageerd in de uitzending van uh, 11 juni. Uh, daarin vertelt hij, uh, ja, vrij lang betoog, uh, maar het komt er in het kort op neer dat hij het uh, wel opneemt voor het echtpaar Miller. Maar hij ze hun daad, uh, noemt hij wel uh, ja, stom eigenlijk. Het is begrijpelijk, maar stom. En dan zeg ik het even in het kort wat hij dan... Uh... Ja, ik, ik vind het eigenlijk uh, ik vind het stom, maar ik vind het ook niet begrijpelijk. Maar wat Edwin ook als jij was, dat, uh, ja, de politie die, uh, die, die, die, die loopt al schietend en geweldplegend uh, door het land. En dan ja, moet ze niet vreemd vinden dat mensen terugschieten op een gegeven moment. Ja, Johan, wacht even. Kijk, we zijn natuurlijk libertariërs. En libertariërs zijn individualisten. Dus we kijken naar individuen. De politie bestaat niet, dat is een abstractie. Uh -huh. Een abstractie die, die hè, voor een organisatie waarin heel veel individuen rondlopen. Er is in die organisatie de neiging tot, tot geweldpleging, zeker sinds 9-11, daar hebben we het over gehad. Uh -huh. En op het moment vind ik dat als je onterecht aangevallen wordt door één een, door een of meerdere individuen uit die organisatie, dan mag je daar met geweld tegen verdedigen, dat vind ik wel. Ja. En dat is soms ook gebeurd. Maar uh, het is iets anders om zomaar een diner binnen te lopen en de eerste beste kop, of twee, of drie, uh, voor zijn hoofd te schieten. Want uh, dat, dat, dat verraadt een collectivistische mindset, vind ik. Je kunt niet iedereen op, op, uh, over één kam scheren. Dat, uh, iemand is pas schuldig als hij bewezen schuldig is. Ja, dus... ja nou stel dat er van de duizend uh, drie uh, hun werk wel goed doen. Of stel dat er van de tienduizend drie hun werk wel goed doen. Dan is er een kleine kans dat als jij zomaar een willekeurige kop neerschiet, dat je, ja. hè, dat, dat je eentje neerschiet die onschuldig is. En dat vind ik, uh, dat vind ik uh, onrechtvaardig. Dat vind ik monsterlijk, moet ik zeggen. Ja, ja. Kijk, dat is de reden waarom het collectivisme een, een immorele filosofie is: ja. die, die scheert iedereen over één kam. Ja. Alle kapitalisten zijn uitbuiters en alle westerse mannen zijn racisten. Ja. En kijk niet naar, het in, naar, naar de waarde en de waardigheid van het individu. En dat heeft deze man ook niet gedaan. En, Daarom kan hij in kentheoretische theoretische zin en ethische zin alleen al geen individualist en een libertarier zijn. Ja, ik denk wel dat die hele, hele ontwikkeling van uh, de politiemacht in, in Amerika, Amerika verandert in een politiestaat. En het is eigenlijk ook een omzeiling van iets wat, wat in de Constitutie staat, namelijk de Posse Comitatis. De Posse Comitatis was een afspraak in het Amerikaanse congres, waarbij uh, het leger nooit uh, uh, gebruikt mocht worden om de orde te handhaven. In de, in de steden. Het leger mocht nooit tegen haar eigen burgers worden ingezet. Ja. En wat je nu ziet. Is dus dat de Amerikaanse politie uh, militariseert. Dat uh, uh, uh, veteranen vanuit Afghanistan en Irak. Uh, bij de politie in, in, in, in een militaristisch tenue rondlopen. Met, met, met schilden en met helms. En met van die... Uh, ja, van, ...van die dingen voor hun gezicht... ...waardoor ze niet zeg maar, met, met een appel gegooid kunnen worden... ...en dan is dat vaak om hele mondaine taken... het dus is vaak niet eens om, omdat er relletjes zijn uitgebroken... ...dat is eigenlijk een legerpresentie... ...en dat gaat dus in tegen die afspraak... ...tegen die poste commentators ...en die wordt op die manier omzeild... Mm -hmm. ...en ik vind het een hele gevaarlijke ontwikkeling... ...want het kan niet anders... Of, ...en dat zie je nu dus ook... ...op een gegeven moment slaat de vlam in de pan... Ja. ...en ik zeg niet dat het 100% gaat gebeuren... ...maar het vergroot de kans... ...voor het uitbreken van onrusten... En, en geweld en misschien zelfs wel een lokale, ja, lokale conflicten waarbij gevechten uh, uitbreken tussen politie, tussen overheid en burgers. Gewapende burgers heb ik het dan over. Ja, ja. En dat is geen goed vooruitzicht. Nee goed, maar uh, laten we nog even luisteren naar een stukje van uh, de uitzending van Adam uh, Cash. Uh. Waarin hij het enigszins opnam voor de Millers. En dan kunt u ook gelijk horen op wat van meneer Adam het zelf verwoorden. Het is dus wel een fragment uit een opname van ongeveer 18 minuten. Ik geef nu even de microfoon aan Adam Kokes. Maar ik wil zeggen dat ik altijd have heb preached universal universele non-violence. Ik in mijn interacties met de an een absoluut commitment to de strategieën van nonviolence, violence to the de principles van nonviolence, violence to the het moment even zelfs the de Jefferson Dance Party where I was being uh, picked up and body slammed on a, a marble floor. When I've, I mean, I've been arrested over three dozen times. I've been beaten up by cops. I've been harassed. I've had, I've got nerve damage in my shoulder from being picked up by the arms from behind. And, and, and I've not once lifted a finger against a cop. I've even been accused of assaulting a police officer. Federal charges that had me in jail for a week before standing up against that, got those charges dropped. And and they want to say that I'm the guy who has some responsibility for this. That I'm, the they need to associate me with the Millers. And there is an association, there is, yeah, there is certainly something to be learned from this connection. I just hope that people are actually going to listen to this message and see that there is a much bigger problem, that violence begets violence, turning to the institution of government to deal with these problems, that an institution that is based on violence is guaranteed to make the problem worse. So I would just hope again, and it's so tiresome now, yeah, one shooting after another, oh, is there anything unique this time? Well, yeah, there kind of is. And it's not just that I'm being accused here. It's not just that I'm being associated with uh, with, with these. I, I mean, I, I I I'm happy to call the Millers. I uh, I I think violent psychopaths is not. It, you know, maybe I'm presuming in my diagnosis. But no, I, I, what they did was crazy and stupid and counterproductive to freedom. Not necessarily unjustified violence when you understand what the police state is when you understand what government is. But if you really want to be a champion for freedom, you have to respect the freedoms of others, as much as you practically can. And I understand, if you lose your shit, yeah, it happens to the best of us, if you lose your shit because the man's got you down, please, please, don't give up on life. People will do that. It's going to happen more in America. Things are going to get a little bit worse, at least, before they get better. But we're going to need you on the other side. If you feel like the Millers do, I just hope that you would channel whatever rage you have is something that's worth living for. And Jared, while you said that uh, this was the cause worth dying for, that um, you'd rather uh, die fighting for freedom than live on your knees as a slave, you know, I can appreciate that. And maybe that's where the real connection is between the Millers and I, that I sympathize. I sympathize with anybody else in this situation who is feeling so downtrodden, who is feeling so desperate, that you would rather die fighting for freedom than live on your knees as a slave. But I'm sorry, Mr. Miller, you snapped, you lost your shit. You did something really dumb and now you're dead. And it would have been a lot better to have you here with us to maybe fix some of your bad ideas, to really bring you over to the message of freedom. And maybe then, as a nonviolent warrior, you could join me in standing up using nonviolence to achieve the stateless, voluntary, peaceful, harmonious society that at least I'm working towards. <laughs> Ja, dames en heren. En dan uh, nu het moment der momenten, uh, want uh, hier is uh, Eike, Eike, Eike, Eike de Vries. De Vries. Ja, en, uh, wij hebben jou even erbij gehaald omdat jij een uh, heel leuk verhaal te vertellen hebt, hè? Ja, was... ja, leuk verhaal, leuk verhaal. Ja, ik, uh, ja, dat was wel een leuke anekdote, precies. Ja. ja, het heeft te maken met een winkelmandje. En niet zomaar een winkelmandje. Het winkelmandje van... Het CBS. Ah, dat is het mysterieuze winkelmandje. En je bent er eigenlijk achter gekomen dat het alleen maar nog maar mysterieuzer is geworden, hè? Ja, ja, precies. Ik was, ik was zelf al benieuwd eigenlijk naar hoe inflatie nou precies dat berekent. Want ja, er bestaat nogal wat discussie over wat inflatie precies betekent in de economische wereld. Kijk, mensen met een beetje verstand van zaken, die, die willen graag weten wat, wat is de monetaire inflatie Want dat is eigenlijk ja, toch wel iets wat, wat het, het, het, het, het helderste is, hè, het meest concreet. Maar ja, op een of andere manier wordt het nog wel eens uh, uh, ja, verkeerd geïnterpreteerd door velen. Dus dan wordt er gezegd, nee, prijsstijgingen, dat is, dat is inflatie. En dat doet dus het CBS ook. Maar ja, eh, als je ervan uitgaat dat, dat prijsstijgingen inflatie zijn... En, en dat die prijsstijgingen niet het gevolg zijn van inflatie... namelijk, nou, zoals Milton Friedman eigenlijk zegt... Hè, een, een uitbreiding van, uh, van de hoeveelheid geld in omloop... Ja. Ja, dan wordt het een beetje gissen naar wat dan die oorzaak is. Dus ik, ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe ze dat precies berekenden. En uh, ja, ja wat, wat, hoe dat dan precies zat met dat winkelmandje dat ze daarvoor gebruikten. En uh, goed, dus je bent hun een uh, e-mail gaan uh, sturen, neem ik aan... Ja, ik, ik, ik dacht, nou ja heel veel mensen die doen nogal wat, wat gewaagde uitspraken over dat, uh, dat het, het CBS het inflatiecijfer uh, te laag weergeeft, hè, dat er sprake is van een, een vorm van manipulatie puur om, om ja, de mensen eigenlijk het idee te geven dat de ontwaring van, uh, van de valuta, of uh, van, van fout genoemd uh, zeg maar geld, hè, dat het wel meevalt en uh, dat het nou, een kleine inflatie is, dat zou dan goed zijn voor de economie, want ja, Foutief wordt altijd gedacht dat, uh, dat uitgeven, uitgeven, uitgeven op korte termijn de economie stimuleert. Maar ja, ik, ik ben het wat dat betreft eens met Pieter Schiff dat uh, uitgeven een onderdeel is van een, een lopende economie. En dat ook belangrijk is dat er spaarders zijn en mensen gestimuleerd worden om te sparen. Want mensen die sparen, ja, die kunnen investeren op een later tijdstip. En zo krijg je echt een groei eigenlijk. Dus, dus het is niet zo, uh, het een is goed en het andere slecht. Nee, alles heeft zijn dus plaats in een vrije economie. Dus uh, ik, ik wilde eigenlijk wel eens weten hoe dat, uh, hoe dat echt zat uh, met, met die inflatie. Nou, of dat waar was dat, uh, dat ze misschien wel de inflatie uh, lager weer, weergeven dan het ware is. Maar dan wilde ik wel graag weten hoe ze het precies berekenen. En toen ben je dus een bericht gaan sturen. Ja, dat heb ik gewoon eerlijk gemaild. Van, ja, ik, ik, ik zag op jullie website uh, uh, dat jullie inflatie zien als uh, ja, algemene prijsstijgingen van, uh, van producten en diensten die consumenten afnemen. En ja, ze berekenen dat aan de hand van een winkelmandje. En in dat winkelmandje stoppen ze ja, bepaalde uh, producten. En dan aan de hand van, van de prijsstijging van die producten... Uh, bepalen ze ja, het inflatiecijfer. Mm -hmm. En uh, toen reageerden ze ook zo van... nou, dit zit er in het winkelmandje. Hè? Een mooi fotootje je... van het winkelmandje. En met kassenbon erbij. Uh, of kreeg je iets heel anders te nee, horen van nee, hun? Nee, hela helaas uh, oh. ja, gaven ze niet, uh, niet aan wat er precies in het winkelmandje zat. Dat uh, zouden ze ook nooit prijsgeven Want uh, anders zouden... Uh, grote bedrijven invloed kunnen uitoefenen op het inflatiecijfer. En, en dat, dat wilden ze absoluut voorkomen. Daarom ja. mag, ik, ja, mag, ik, mag ik niet weten wat er in het mandje zit. Denk je ook dat er überhaupt grote bedrijven zijn die daarbij gebaat zijn? of, zo? of uh... Nou ja, ik, ik, uh, uh, ik denk om heel eerlijk te zijn... dat uh, de, de grootste spelers die, die invloed hebben op het inflatiecijfer... lijkt mij, ja, dat zijn de, de commerciële banken... die, die voor, voor, voor uh, boven de 90% van de wereldwijde... Uh, valuta expansie verantwoordelijk zijn... voor de creatie van dat, dat geld. En daarnaast de overheid, de centrale banken... die, uh, die de rest voor een rekening nemen. Ja, ik, ik zou niet weten welke andere bedrijven... of welke bedrijven... er een, een net zo grote of vergelijkbare... of, of, of grotere invloed zouden kunnen hebben... op, op inflatie. Maar goed... Uh, zij gaan ervan uit van... Ja, uh, er zijn heel veel factoren die invloed hebben... Op, uh, op inflatie en het is niet aan ons... om die allemaal te benoemen. Mm. Dus... Hebben ze nog meer uh, dingen verteld... Uh, in hun correspondentie... Uh... Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd naar uh, de verschillende methodes... die ze dan ja, gebruiken eigenlijk om dat, dat winkelmandje te bepalen... En, en, om, en de weging, et cetera, en dat soort dingen. Want uh, er zijn nogal wat economen, steeds meer. Onder andere de auteur van, uh, van Geldmoord die heeft uh, onlangs ook gezegd dat de CBS eigenlijk ja, gewoon de, de, de cijfers van inflatie veel te laag houdt. En een aantal aanwijzingen zijn onder andere te vinden in de methodes waarop het berekend wordt. Zo wordt er uh, bijvoorbeeld uh, gebruik gemaakt, hè, dat is wat je heel veel gehoord, van de hedonistische methode. Dus dat, er, uh, eigenlijk dat de kwaliteit van een bepaald product invloed heeft op, uh, uh, op, op de hoeveelheid inflatie die, die, uh, die zogenaamd plaatsvindt. Dus even laat ik het zo zeggen, uh, een auto uh, kost dit jaar uh, 20.000 euro... Volgend jaar kost hij 25.000 euro. Uh, hij is inderdaad wel duurder geworden. Maar ja, nu zit de airbag op en dan zit airco in. Dus eigenlijk heb je meer waar voor je geld. Huh? Dus, dus uh, netto is er eigenlijk geen inflatie. Mm -hmm. nu, nu is het eigenlijk uh, geen, ja, geen echt geheim dat, dat het CBS daar ook gebruik van maakt. Want ik, ik las onlangs in een, in een rapport van... Uh, ik geloof dat was de onderzoeksafdeling van de Nederlandse Bank... echt eind jaren tachtig of zo ik. begin jaren 90. En daar stond gewoon heel duidelijk in van... nou luister, het CBS maakt... en hebben ze ook aangegeven gebruik van kwalitatieve aanpassingen... in een winkelmandje eigenlijk om, om inflatie te berekenen. Hè? Mm -hmm. Om te kijken in hoeverre dat... maar het CBS zegt in, in, in reactie op, op mijn vraag... of ze daar gebruik van maken van die methode... gewoon keihard... nee, daar maken we geen gebruik van. Maar we, we kijken gewoon, we passen het winkelmandje ieder jaar aan... aan de hand van... Uh, ja, wat consumenten kopen. En, uh, het, het, het is gewoon één groot natte vingerwerk. En, en, en ze willen niet zeggen wat ze precies in het mandje hebben zitten. En wat die weging betreft. Ja, ze kijken gewoon iedere maand ongeveer. En dan gebruiken ze scannerdata voor. En het, het is... Op het moment dat je eigenlijk meer duidelijkheid erover wil hebben. Dan verbaas je er eigenlijk over hoe ontzettend... Vaag en wat een natte vingerwerk het is. Terwijl dit notabene de manier is waarop overheidsplanning uh, wordt gemaakt. Eigenlijk. Of, hoe moet ik het zeggen? Hè? Of overheidsbeleid. Op basis van het inflatiecijfer. Nou, inflatie is zoveel procent, dat is goed, weet ik niet, en, en het is allemaal gewoon natte vingerwerk. Yeah, yeah. Of in ieder geval niet voor ons te achterhalen, laat ik het zo zeggen. Want als ik, ik heb gewoon duidelijk gevraagd: van, nou, ik wil graag echt kunnen uitrekenen hoe jullie precies doen, rekenmethodes, et cetera. Maar daar willen zij geen openheid van zaken over geven, helaas. Ja, ja, ja. Nou ja, ik heb uh, net achterhaald: in, uh, sinds 2008 uh, is de energiebelasting nogal uh, gestegen met 66%. Ja. <laughs> dus met andere woorden, ja, misschien dat ze ook wel een goede reden hebben om het uh, geheim te houden. Ja, ja, eh, is... om, om, om gewoon niet uh, uit te laten komen dat de overheid, en die roept: we hebben heel, heel, heel, heel, heel erg bezuinigd. <laughs> dat roepen ze. Maar ja, wat ze misschien niet willen uh, toegeven is dat zij voor een belangrijk deel van de inflatie verantwoordelijk zijn, dat ze die gewoon zelf hebben veroorzaakt. Ik denk dat daarom dat het uh, winkelmandje gewoon geheim wordt gehouden, want ja, zolang ze dat uh, geheim houden kan het doorgaan met het uh, taalspelletje, waarin uh, het woord een nieuwe betekenis uh, krijgt. Ja. ja, inflatie is gewoon noodzakelijk van de overheid. Het is gewoon een heimelijke belasting die ze kosten wat kosten in stand zullen houden. Ja, maar dubbel hè? Enerzijds doordat ze geld scheppen en anderzijds dat ze ook steeds meer economie, of geld uit de economie uh, halen. Want ja. er, zijn, er zijn nu wel tien nieuwe, belasting, maar, of, of tien nieuwe belastingen waarmee overheden bezig zijn. Nou, vooral indirecte belastingen, de drinkwaterbelasting, ze hebben die, die kansspelautoriteit natuurlijk vrij onlangs nog uitgerold met een veel hogere kansspelbelasting. Ze zijn nog bezig met de transactietaks, maar er zijn ook alle, allerhande andere uh, bankbelastingen. Ja, dus, de, de assurantiebelasting is gigantisch gestegen onlangs, uh, om, om er ook maar een, een kleine te noemen. Mm -hmm. Ja. Ja, en dat, dat, dat, dat, dat is natuurlijk, uh, als je, ja, daardoor worden verzekeringen duurder en ja, dat is natuurlijk wel een onderdeel van het winkelmandje. Ja. Dus met andere woorden, ja, ik denk dat ze het gewoon geheim houden omdat ze uh, ja, niet willen bekendmaken dat, uh, dat deze regering uh, hoofdelijk aansprakelijk is voor uh, prijsstijgingen. Ja, iedere regering is, is, is er in principe verantwoordelijk voor. Overheid is eigenlijk altijd verantwoordelijk voor uh, op, op het moment... dat zij een, een handje klap spelen met de centrale bank... en verantwoordelijk zijn voor die geldcreatie en invloed kunnen uitoefenen... op, uh, op diegenen die het... Uh, ja, het, ik, ik, ik draaf weer door. Nee, ik, ik snap je helemaal. Alleen ik denk dat het in een stroomversnelling komt. Ik denk dat het steeds sneller uh, gaat. Omdat uh, een overheid nu ook in crisistijd... Uh, ...geen maat meer weet te houden. Hey, we hebben, uh, nou ja... ...zeker Nederland, tot, tot en met uh, de Tweede Wereldoorlog... ...hebben we het altijd redelijk uh, zuinig weten te houden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de schulden gigantisch uh, gestegen... ...en ja, het begint nu wel wat in een climax te geraken, of niet soms. Ja, ja, ik, ik, ik denk dat het niet anders kan. Hè? Dus, dus als je, ik, ik, trouwens, het kan ook niet anders... ...gezien de aard van het geld dat we hebben... Ieder, iedere euro die op dit moment in het leven wordt geroepen, wordt in het leven geroepen in de vorm van schuld. In eerste instantie als een, een, een lening, hè, met, met tegenover staatsobligaties. Hè, leent een land leent geld van de centrale bank. Uh, dat geld, dat, uh, wordt, hè, dat de belofte wordt gedaan om dat terug te betalen, inclusief rente. Maar ja, als die lening gelijk staat aan de hoeveelheid geld die er bestaat, want het wordt geleend, is er dus niet genoeg geld om die lening inclusief rente terug te betalen. Oftewel, er moet meer geld geleend worden om hè, de lening terug te betalen... en de rente die over betaald moet worden. Het is een perfect piramidespel. Dus het, het is onmogelijk dat, dat die staatsschuld afbetaald kan worden überhaupt. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Het, het, het enige wat, wat kan gebeuren is dat, dat op een gegeven moment of het systeem klapt... of we het zo lang mogelijk door laten gaan. Dan zie je gewoon dat, dat de middenklasse hè, volledig wordt, wordt, wordt uitgegroeid. Mm -hmm. En wat, welk scenario lijkt jou dan het meest waarschijnlijk? Uh, oh, dat is moeilijk. Moeilijk om te zeggen. Ik denk die laatste. Ik, dat de middenklasse wordt uitgeroeid. Ja, die gasten daar, die, die hebben ook op zich wel nog een wel dusdanig verstand. Dat ze begrijpen van, oh jee, als het hele boel in elkaar stort, hebben wij ook geen werk meer. We kunnen nergens anders meer aan de bak. Dus laten we dit zoveel mogelijk in stand houden, ah, de offeren we de middenklasse wel op. Uiteindelijk valt er niks meer op te offeren, ja, en dan dondert het hele systeem met ja? elkaar. Nou, ik, uh, ik denk, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat, dat, dat ze zo lang mogelijk uh, proberen het door te laten gaan. Hè? Dus gewoon uitstellen, uitstellen, uitstellen en uiteindelijk een, een excuus ergens zoeken of wat dan ook. Van ja, kijk, ja, daar is het fout gegaan. Hè? En in de hoop dat de meerderheid in, in alle onnozelheid hè, denkt dat, dat op het moment dat het misgaat dat dat, dat ook het begin was en hè, dat, dat ja. uiteindelijk uh, aanleiding ook de oorzaak is. En, dat, dat is het natuurlijk niet. Ja, dan zoeken ze weer en, we, wie ja. ze kunnen opofferen daarvoor. Dus ze kunnen de schuld kunnen ja. geven en dan weer opofferen. Uh, ja, ja, maar ik, ik denk, los daarvan, eh, een van de twee, ja kijk, het, het systeem is niet houdbaar. Eh, het zal uiteindelijk voor heel veel leed zorgen. Dus het, het, het is gewoon een etter, een wond op een been dat eigenlijk geamputeerd moet worden, zoals wij moeten zien. <lacht> en, eh, maar het is wel belangrijk, denk ik, dat we vooral gaan kijken van, ja, en daarna, want er zijn, er zijn natuurlijk een aantal opties. Uh, en Een daarvan is uh, bijvoorbeeld een... Uh, een, een wereldmunteenheid, dus, dus een world reserve currency. Nou, dat willen we natuurlijk absoluut niet. Nee. Dus nog gecentraliseerdere een munteenheid, ja. met nog meer controle van een, een kleine groep. Ja, of, of hebben we een, een alternatief, iets wat, wat, wat mensen aanspreekt. Ik denk, ik roep altijd, jongens, we keren ons er gewoon helemaal vanaf. Beginnen onze eigen economie, een contra-economie, ja. ja, ik, ik denk dat, dat dat best wel mooi is. En je hoort steeds meer mensen ook, van wie je het niet zou verwachten... Die, inderdaad nadenken over alternatieven. Dus en over er bedrijven zijn er al die mensen denken, die ja. het doen. In ja, ja, Spanje, ja. Frankrijk leeft het heel erg in uh, Amerika. Je hebt natuurlijk de Free State Project in Amerika, waar ze dan uh, gewoon met bitcoins betalen. Dollars worden al jaren niet meer gebruikt daar. Ja. Ja. Ja, of of, of ja, een staat als Utah, waar ze nou uh, goud en zilver als, als legaal geld, of legal, legal tender hebben, hebben verklaard. Okay. Het zijn allemaal stappen in een, in een goede richting. Maar ik denk inderdaad dat mensen vrij moeten zijn om, om zelf ja, buiten het systeem hun eigen ding op te zetten. En, en dat zijn eigenlijk de positieve dingen waar we ons meer op moeten focussen, denk ik. Gewoon een alternatief. Kijk, die euro, ja, daar klopt niks van. Nou, probeer er dan zo min mogelijk gebruik van te maken. Precies. Probeer inderdaad te kijken naar, naar, naar bitcoin. Of probeer hè, dus, dus klusjes die jij zelf kan doen te ruilen met de, de klusjes van een ander. Of, of, of zilveren muntjes, gouden muntjes, ik noem maar wat. Hè, dus dat, dat mensen erachter komen. En dat, dat je zelf ook bewust wordt van het feit dat je die euro helemaal niet nodig hebt. Ja. Die euro leeft eigenlijk puur en alleen omdat wij, of bestaat, omdat wij hem eigenlijk allemaal nog, nog accepteren. En op het moment dat de meerderheid van de mensen denkt van ja, we hebben er eigenlijk helemaal geen zin in, ja, dan kunnen dingen echt gaan veranderen. Nee, goed, dat lijkt me ook een mooie afsluiting uh, van dit uh, verhaal. Ja, uh, beste luisteraars, uh, Henry Sarton, die, uh, die wil nog iets uh, kwijt. Hij wil namelijk nog reageren op een artikel wat hij gelezen heeft op uh, Joop.nl. Uh, Henry, ja, vertel, wat, wat heb je daar gelezen? Ja, het is al een wat ouder artikel, maar ik werd erop geattendeerd door een artikel, een verwijzing dus, uh, op de dagelijkse standaard. En dat artikel, moet ik even kijken, dat heet uh, Ban Westerse Denkers van de Universiteit. Zij zijn racistisch. Uh, en dat linkte uh, naar een ander artikel inderdaad, op Joop. En dat is al een ouder artikel van 25 mei dit jaar. En dat heet, waarom wil je ons graag Neger noemen? Dat is geschreven door de voorzitter van het Nieuw Urban Collective, uh, Michel, of Mitchell Essayas. En uh, die doet daar zoveel beweringen in. Dat is echt ongelooflijk. Hij onderbouwt uh, nauwelijks iets. Hij, hij, hij, hij uit eigenlijk de enige, ene beschuldiging naar de andere. Hij heeft het over microagressie, cultureel racisme. Maar niets daarvan wordt onderbouwd. En het gaat over een uh, bijeenkomst in uh, de Rode Hoed. Op uh, dinsdag 27 mei is ondertussen geweest. En uh, de aanvankelijke titel van dat evenement was... Hoe noem je een neger? En hij heeft dus een probleem met die term. Nou, oké, okay, mag. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar hij definieert, hij, hij definieert de term neger niet en hij vertelt ook niet waarom, waarom hij er een probleem mee heeft. Ja, hij zegt dat het een denigrerende term is, maar hij legt niet uit waarom. En vervolgens gaat hij aan een soort rant en uh, ja, iedereen is racistisch. En, uh, en dat curriculum, hè, dat, curriculum uh, dat, dat is de lijst op de universiteit van geraadpleegde en ge behandelde werken op een universiteit, op een hbo. En uh, hij zegt dus dat, uh, dat Kant en Hume en andere witte denkers, die zijn uh, racistisch en uh, die moeten niet meer behandeld worden, want ja, waarom moet je een racist behandelen? En uh, ja, daar wil ik eigenlijk eens even op ingaan, want uh, ik vind het een, een vorm van cherrypicking. En uh, cherrypicking is een uh, Engelse term waarin je dus... Uh, uit een bepaald voorbeeld, die dingen haalt die, die gunstig zijn voor jouw argument. En alle dingen die tegen jouw argument zouden ingaan, of jouw argument zouden weer lekken, daar heb je het niet over. Mm -hmm. En in wat formaten is deze, deze heer? Ik moet even terug naar de, naar de titel. Nou, is deze heer Mitchell Essayas nou aan uh, het cherrypicking? Nou, uh, als je gaat kijken naar de, de 18e eeuw, en je zou dan naar uh, Japan gaan bijvoorbeeld. En dat weten we uit de historische bronnen. Daar was iedere westeling een barbaar. Die werd barbaar genoemd. Die werd uh, onbeschaafd genoemd. Westelingen mochten zich ook niet op het Japanse grondgebied bevinden. Alleen de Portugese zendeling, de Portugese paters. Maar verder keken Japanners neer op iedereen die niet-Japaner was. Hm. Ja? En bijvoorbeeld nu nog is er een klasse in Japan. Dat zijn de zogenaamde leerloyers. Die mogen alleen maar leerloyer zijn. Die worden geweerd verder uit alle lagen van de samenleving. Dat, dat, dat zijn... Uh, is een soort gelijke klasse als binnen het hindoeïsme in India, als de onaanraakbare. Dat is in India de, de meest uh, uh, ja, lage en meest gediscrimineerde en uitgesloten klasse. Buiten, meest, nou, als je in die tijd kijkt, en zelfs tot ver uh, buiten die tijd, als je gaat kijken in Afrika, daar hadden stammen slaven, werden slaven gehaald, werden slaven aan uh, uh, het westen verkocht, maar hielden zwarte stammen ook zwarte slaven. En dat, dat, dat gebeurde gewoon ook uit een superioriteitsgevoel. Het hele idee dat je niet racistisch mag zijn, is ontstaan vanuit het idee dat ieder individu van waarde is. Is langzamerhand ontstaan vanuit de westerse cultuur. Diezelfde cultuur die door Michel Esayas zo hard wordt bekritiseerd. En uh, het is voor, voor duizenden jaren, 40.000, 60.000 jaar menselijke beschaving, is racisme, is uitsluiting, is superioriteitsgevoel naar mensen van een ander land met een andere huiskleur, is eerder de norm geweest dan de uitzondering. En wat, wat, uh, wat hij dus doet, is dat hij puur en alleen uh, het, het racisme van het, van, de, van het Westen behandelt. En doet alsof wij geboren zijn met een soort van uh, original sin. Wij zijn racistisch geboren en dat zit verweven in onze cultuur. Terwijl het Westen juist was, de eerste cultuur was, die expliciet het racisme op een gegeven moment ter discussie ging brengen. Het Westen was de eerste cultuur die in de 19e eeuw, in de meeste landen, op twee landen na, Amerika en Brazilië, vrijwillig uit eigen beweging... De slavernij heeft afgeschaft. Engeland die heeft uh, op een gegeven moment haar marine erop uitgestuurd. Om slavenschepen te enteren. Die onderweg waren naar uh, de Caribische en naar de Verenigde Staten. Om de slaven te bevrijden. Er zijn Engelse soldaten zijn er gestorven in Afrika. Omdat zij daar vochten met zwarte slavenhandelaren. Daar hoor je mens, de, die mensen niet over. En dat bedoel ik met cherrypicking. In de 17e eeuw was iedereen een racist. Dat was de norm. En dat is heel lang de norm geweest. En racisme is een hele foute manier van denken. Maar... Dit is bijna racisme uh, uh, ja, reversed, zou je kunnen zeggen. Een soort omgedraaid racisme. De westerse cultuur is per definitie collectief voor immer en altijd uh, verantwoordelijk. En dat is ook een vorm van collectivisme. En uh, daar betrap ik dus uh, deze kerel op. Deze Mitchell Isaias. Hij hij Eigenlijk, en dat heb ik al eens eerder gevraagd. Waarom wordt er altijd bijna alleen maar gesproken over uh, de slavernij van het, van het westen? Als je gaat kijken naar wat er gebeurde eh, bij... Eh, want je hebt dus twee eh, slavenroutes. Hè. Je hebt de westelijke slavenroute vanuit Afrika. Die ging naar de Caribië en die ging naar Engeland en Amerika. En eh, dat, dat soort streken. En je hebt de oostelijke slavenroute. En daar zijn ook miljoenen slaven verhandeld. Veel langer dan de westelijke slavenroute. En, en die ging naar de, naar de islamitische landen. En als je nou in het westen komt, dan zie je heel veel eh, nabestaanden... ...van de vroegere slavenhandel. Je ziet Afro-Amerikanen, je ziet afro antilianen je ziet Afro-Europeanen. Je, afro je ziet heel veel mensen die, die, van wie hun oorsprong oorspronkelijk in Afrika is... en wiens voorouders in het westen terecht zijn gekomen. Als je dan naar islamitische landen gaat, dan zie je helemaal geen nakomelingen van, uh, van de slavenhandel. Hoe kan dat? En het antwoord is omdat de mannen, de mannelijke slaven... die de oostelijke slavenroute in de islamitische landen aankwamen, die werden ontmand. En geen Italië, die werden afgesneden, ja? Want die moesten de haren bewaken en die, moesten, ja, die, mochten geen, die mochten niks met die vrouwen daar krijgen. Met het gevolg dus dat die mensen, de, dat de slaven daar, geen nakomelingen hadden. Meer dan 60 tot 70 procent van de, van de jongetjes en de, en de mannen die ontmand waren, die stierven aan die ingreep. En die, die slavernij in de islamitische landen, die in sommige islamitische landen tot begin jaren 60 van de vorige eeuw heeft voorgeduurd, die was gruwelijk. Gruwelijker dan nog dan de westerse slavernij, die ook al heel gruwelijk was. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar daar hoor je nooit iets over. Dat komt omdat, en dat, dat, dat zie je zodra je dus uh, zou zeggen van, uh, ja, het, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En, en, uh, hij, hè, en dan, dan wordt er meteen gezegd van slave reparations. Dan is het de bedoeling dat de huidige generatie Amerikanen en Brazilianen en Nederlanders reparaties gaan betalen aan de nakomelingen van de slaven. En omdat de islamitische landen niet zo rijk zijn, willen ze het dus het eerst bij het westen halen. En daar is dit allemaal mee te maken. Jullie zijn racistisch, jullie zijn slecht, jullie moeten je schuldig voelen. En nou trek open je portemonnee. En dat zit erachter. Het is gewoon één ordinaire ja, greep in het geld. En uh, ja, die Mitchell Isayas, die, die als je dat artikel leest, het is één grote litanie van beschuldigingen. Vaak zonder enige vorm van onderbouwing. En bijvoorbeeld hij, hij gooit de Amerikaanse blackface uh, traditie, die racistisch was, gooit die op een hoop met de Zwarte Piet traditie. De blackface-traditie en de zwarte uh, traditie hier in Nederland hebben cultureel niets met elkaar te maken. Maar hij gooit ze op één hoop. En uh, dat is dus pure geschiedsvervalsing om uh, Nederlanders een schuldgevoel aan te praten. Mm -hmm. En het is grappig, want als je de reactie gaat lezen, dan reageert er op een gegeven moment die, en die zegt dat hij helemaal verkeerd bezig is. En die krijgt iedereen over zich heen, totdat hij vertelt dat hij zelf ook een donkere huidskleur heeft. Ja. Snap je? Ja. En, en ja, zodra je dus een witte huidskleur hebt, dan ben je, dan ben je dus ja, vergiftigd, Want dan ben je dus een... Ja, onze, onze, onze instituties zijn... Er is dus iets als een institutioneel uh, racisme, volgens hem. En ja, die instituties zijn opgezet door de blanke man. En als wij ons niet ontvankelijk stellen voor zijn uh, flauwekul-argumenten, voor zijn, flauwe zijn drogredenen, dan zijn we dus al per definitie racist. Want ja, en, en dat is de truc die erachter zit. En dit is dus ook weer een uiting... Dit is ook weer een uiting waarin je dus ziet hoe dat het individualisme van de westerse cultuur aangevallen wordt en ondergraafd wordt. En dat mensen uh, die een exponent zijn van de cultuur, Nederlanders, Europeanen, Westlingen, niet in staat zijn hun eigen cultuur te verdedigen. En, en daarom denk ik dat het van belang is dat we beseffen dat... Kijk, want de westerse cultuur wordt aan alle kanten aangevallen mm -hmm. door... Uh, door mensen als dit, maar ook door cultureel Marxisme, en leden van de Frankfurter School en zo. Dat is racistisch en seksistisch en uh, oorlogvoerend en kapitalistisch en uitbuitend. Kijk, en dat is ook typisch. Uh, dat, dat, dat, dat is ook typisch voor, voor collectivisme. Want het collectivisme dehumaniseert het individu. Ja, ja. Iemand die niet met, uh, met, uh, met een collectivist eens is, dat is een seksist, een racist, een uitbuitend, een contrarevolutionair, tegen de muur met die kerel. Hè? Zo, zo gaat het hè. Ja, ja. En dan worden dus hele groepen worden onder een collectieve ethiek uh, geschaard. Blanke mannen zijn slecht, want verkrachting, want uitbuiting, want slavernij. En dat is dus het punt, hè? Kijk, als jij iemand een verkrachter en een racist en een moordenaar en een uitbuiter noemt, dan hoef je niet naar zijn argumenten te luisteren, want het is een schoft, snap je? En dat is wat, wat het collectivisme doet, dat is wat de Frankfurter Schule doet. Die dehumaniseert hun tegenstanders. Ze plakken ze een etiket op en ja, die uitbuiters. Kijk, want. Waarom zou je luisteren naar een verkrachter of een moordenaar of, of, of, of, of, of een racist? Dat zijn onmensen. Ik ben altijd wel geïnteresseerd in zijn verhaal. Maar, uh, ja. ja, maar kijk, ik weet niet of je dat vroeger gehoord hebt, maar ik ben ook opgegroeid met het idee met een fascist uh, discussiëren, Niet die sla je op zijn bek. Dat was in de jaren zeventig uh, het argument. Ja, bij benadering de bewering eigenlijk, maar snap je? Dus door, door individuen, door, hè, en zeker als je het collectief kan doen, want blanke mannen zijn overal de schuld van. Hè. Kijk, kant... Kant en Jung, dat zullen be best racisten zijn geweest. Marx was ook een racist. Die vond Negers lui en uh, weet je wel. Die, die vond Afrikanen lui en uh, gemakzuchtig. Maar dat heeft nog nooit een socialist belet om, uh, om Marx te citeren. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Kijk, uh, Hitler was een buitengemeen slecht mens. Maar als hij zei 1 en 1 is 2, dan klopt het gewoon. Ja. En uh, dit is dus een, een, een manier om het inhoudelijke verhaal, het, het inhoudelijke gedeelte van de filosofie, te omzeilen. En, en in die zin is het een ad hominem natuurlijk. Een, een kritiek op de persoon. Op, op wie het zegt en niet wat er gezegd wordt. En, en dat zie je constant bij collectivisten. En zeker bij uh, mensen die de ideologie van het cultureel marxisme aanhangen. En er zijn hele goede argumenten waarmee de westerse cultuur verdedigd kan worden. Alleen maar heel weinig mensen... Uh, uh, en dat is tenminste mijn indruk. Kwalificatie. Dat is tenminste mijn indruk die ik heb. Maar weinig mensen zijn a. bekend met die uh, argumenten. En b... Van de weinige mensen die er bekend mee zijn, zijn er maar heel weinig libertariërs. Ja. Kun je misschien even voor de luisteraars een, een definitie geven wat volgens jou de westerse cultuur is en waarom die zo belangrijk is? Ik denk dat het meest uh, eigen aspect, het, het aspect wat die westerse cultuur definieert, is het, is het idee dat wij op een gegeven moment hier in wat het westen genoemd wordt, wat puur een geografische locatie is, het westen, Dat bedoelen we Noord of Noord-Amerika mee, He? En dan het Verenigd Koninkrijk en Ierland en West-Europa. Dat was dat wij langzamerhand het idee gingen accepteren dat ieder vreedzaam individu van waarde is. En dat ieder vreedzaam individu binnen zijn persoonlijke context van onvervangbare waarde is. En dat betekent, daar komt dus het idee vandaan dat als ieder individu van waarde is, dan heeft hij dus het recht op vrijheid. Dan heeft hij dus het recht op privébezit. Dan heeft hij dus het recht op vrijheid van meningsuiting en dat soort zaken. Dan is slavernij dus verkeerd. Dan is de onderdrukking van vrouwen en seksisme dus verkeerd. Kijk, want zodra je dat idee gaat accepteren. Dan gaan mensen roepen van ja, maar wat dan de slaven? Oh ja, de slaven. Ja, nee, dat kan dan niet meer. Ja, maar zeggen de vrouwen, want dat is dus ook gebeurd. Het feminisme is voortgekomen uit de strijd tegen de slavernij. De, de bekendste abolitionisten, de, de zusters Grimke bijvoorbeeld. Dat waren vrouwen. Ja? Harriet Beech, Beecher Stowe, die de negerhut van, onkel, van uh, oom Tom schreef. En die speelden daar een, een prominente rol in. En die zeiden, maar dat deden ze om een reden. Waarom waren die vrouwen daar zo enthousiast over? Omdat ze zeiden, oké, okay, als we uh, slavenrechten hebben, hoe zit het dan met ons vrouwen? Dan hebben wij ook rechten. Dan mogen wij ook bezit hebben. Dan mogen wij ook de, uh, bezit erven. Dan mogen wij op een gegeven moment ook gaan stemmen. Dan mogen we ook gaan studeren. En uh, dat, dat is dus het logische gevolg dat als je accepteert dat ieder vreedzaam individu van waarde is. Want ieder individu betekent dan ook werkelijk elk individu. Geen uitzondering. Snap je? Ja. En dat is het unieke van de westerse cultuur. Daaruit is eigenlijk de industriële revolutie, de tolerantie, de vrijheid van meningsuiting. De kapitaalaccumulatie die dus in de 17e, 18e en 19e eeuw plaatsvond. Is, is daaruit ontstaan. Want ja, als, als het collectief recht heeft en jij verzamelt heel veel kapitaal. Ja, dan krijg je jaloezie en dan ben je een egoist. En uh, nou ja, dat heb ik de vorige keer verteld. Uh, in Bodrum vind je dus nog dat, uh, dat, dat boze oog. Dat dan moet beschermen tegen jaloezie van het dorp of de stad. En dat is dus in heel veel culturen zo. Hè? Ja, ja. En alleen in het Westen zijn wij daar op radicale wijze uitgestapt. En waarom is dat? Omdat het Westen relatief, ja, kwalificatie, relatief in vergelijking met andere culturen soeverein is. Hij is dus niet absoluut soeverein. Nooit geweest. Mm -hmm. Maar in vergelijking. Met andere culturen is het opmerkelijk hoe soeverein een individu hier in het westen was. En dat is de motor geweest ook dus achter de grote emancipatiebeweging van uh, het abolitionisme, de, de, de afschaffing van de slavernij, de emancipatie van de vrouwen en hopelijk dus ook de derde fase, want het libertarisme is dus een emancipatiebeweging, het, dat we ons op een gegeven moment van de, van de politiek gaan emanciperen. Dat zou mooi zijn. Ja, dat, dat is gewoon de derde ronde. Ja, ja. En ik, ik hoop dat dat komt, maar ik ben bang dat dat nog wel een eeuw of twee of drie gaat duren. Mm -hmm. Maar het, het, wat dus het Westen uniek maakt, het meest definiërende aspect van het Westen, is dus dat ieder vreedzaam individu van waarde wordt geacht en gezien wordt als, uh, als onmisbaar binnen zijn sociale context. Ja. Dat denk ik is wat het Westen definieert. En dat is een ontwikkeling geweest van 2500 jaar. Mm -hmm. En dat, dat staat met artikelen. Uh, hè, waar, waar ik het net over gehad heb staat dat ontzettend onder druk en, en die, die aanval die is constant mm. en ik, ik zou het uh, ik zou het heel fijn vinden als meer libertariërs uh, zich daarin zouden verdiepen en dat interessant zouden vinden want het kan geen verplichting zijn mm -hmm. maar libertariërs zijn een beetje, moeten een beetje renaissance mensen zijn, hè? ik weet niet of je daar opgevallen is mm -hmm. maar als libertariër als jij het gesprek aangaat met niet libertariërs dan krijg je politieke vragen, geschiedenisvragen economievragen uh, sociologie vragen, noem het maar op. Hè. Het komt uit alle hoeken, hè. praktische vragen, morele vragen, filosofie. Ja. En dus met het gevolg dat libertariërs zich gaan inlezen, in, dat heb ik ook gedaan, in filosofie en economie en politiek en, uh, en, en allerlei onderwerpen. En cultuur is op een gegeven moment, en dat is een beetje achtergebleven. En ik denk dat het van groot belang is dat libertariërs beseffen, want het libertarisme zelf is natuurlijk een rechtstreekse uh, uitgroei van het idee dat individuen van belang zijn, van waarde zijn. En, en da daar komt het libertarisme tot. Dit is de meest westerse filosofie die er bestaat. Ja. En als wij de westerse cultuur, als, als die strijd, die cultuurstrijd, als, als, als die door het westen verloren wordt, mm -hmm. dan kunnen wij wel blijven dromen, dan kunnen wij wel economische argumenten uh, gaan uh, ja, begeven. Maar dan gaat er op een gegeven moment gezegd worden van ja, maar dat is individualisme en individualisme is racistisch. Snap je? Ja, en, en, en, en, en dat is het punt. Als, het, als de de waardering voor de westerse cultuur valt... dan valt het libertarisme. Dan hebben we iets meer om, om mee te strijden. Ja. En daarom zeg ik dus... dat libertariërs moeten cultureel conservatieven zijn. Ja. Want En dat is dus de paradox. Als we cultureel conservatieven zijn... en proberen de westerse cultuur te verdedigen... dan verdedigen we de meest tolerante... progressieve cultuur die er bestaat. Nee, ja, Dat is inderdaad uh, mooi. misschien uh, een mooi idee... voor een uh, volgende... Uh... Ja, hoe dat? Euh, Bijdragen aan, aan de uitzending. Ja, wie weet. Ja. Nee, goed, ja, dan uh, sluiten we hierbij af. En, uh, dank, ik u, dank ik jou, Henry, voor je, voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Ja, en dan zou ik zeggen, jongens, tot de volgende week.